Het bijzondere hiervan is, dat we geprobeerd hebben, de oorspronkelijke toestand zoveel mogelijk te herstellen, door de verschillende verflagen, die er in de loop van de tijd waren aangebracht, weg te halen en de oorspronkelijke kleuren te gebruiken. Heel bijzonder. En die verschillende lagen, heb je die ook vastgelegd? Ja, die hebben we vastgelegd. We zijn zelfs in staat geweest om ze op enkele jaren nauwkeurig te dateren, zodat we een nauwkeurig beeld hebben van de veranderingen in de mode. Dat is heel belangrijk. En wat dan zo aardig is, is dat je dan stuit op allerlei bewoningssporen, zoals dit bijvoorbeeld, deze zwarte uitholling, horizontaal, een segment van een cirkel, ongeveer 75 centimeter boven de grond. In de tegels van de schoorsteenmantel. Hier heeft de poog gehangen. Dat is heel aardig. Dat zijn de dingen die zo'n kamer tot leven brengen. En hoe dateer je die gleuf nou? Want dat zal toch wel niet de oorspronkelijke situatie zijn, neem ik aan. Nee, maar we vonden het te aardig om weg te halen. En dan is hier het keldertje. Ik weet niet of we daar allemaal in kunnen. Met nog de oorspronkelijke plafuizen. En hier komt de Geneve. En de wijn. En, natuurlijk, en de wijn. Ik heb de indruk dat van der Land en koning oneerbare bedoelingen met deze raad hebben. <lacht> <lacht> <lacht> Voorzitter, ik maak ernstig bezwaar tegen de voorstelling van zaken van de heer Sluizer. De bedoelingen van de heer koning en mij zijn juist zeer oorbaar... Wij hebben zojuist besloten om na onze pensionering in deze panden te gaan wonen... ten einde er als commissieleden op toe te zien... dat ze op de meest waardige wijze voor het nageslacht worden bewaard. Hé, hey, Tjiske. je bent vroeg. <laughs> Hoe was de verhuizing? Oh, dat ging wel goed. Dit is de Stefanotus die Nicolien voor je gekweekt heeft. Goed. Je moet veel licht en frisse lucht hebben. En het beste is dat je de pot op een eilandje in het water zet... zodat het water de pot niet raakt en veel sproeien. Ja. Ik ben wel benieuwd of hij bij jou gaat bloeien. Bij ons bloeit hij nooit. Geen enkele plant bloeit bij ons. Ik hoorde gisteren toevallig dat Jitske verhuisd is. Ja. Maar nu hebben we er niet aan gedacht om haar iets te geven voor die verhuizing. Ik heb er wel aan gedacht, maar het leek me in dit geval niet nodig. Omdat Manda wel wat heeft gehad. Bij Manda was het tegelijk een huwelijk. En dat zegt een socialist, een papenvreter. Voor haar was het een huwelijk. Daar ben ik het dan volstrekt niet mee eens. Als die man uit de orde was getreden, dan had ik daar respect voor gehad, maar dit is verlakkerij. Ja, het is verlakkerij. In ieder geval heb ik daar geen bloemen voor willen geven. De enige reden, dat ik toen heb meegedaan, is dat ze ook verhuisden. Dus nu Tjitske verhuisd, moet ze ook wat hebben, anders is het niet consequent. Ik vind het heel consequent. Voor Tjitske verandert er niets, die is al eerder verhuisd trouwens, terwijl voor Manda haar hele leven veranderde. Daar weet ik niets van, wat er voor Tjitske verandert, en daar wil ik ook niets mee te maken hebben. Ik heb de indruk... Heeft hij dan wel eens verteld hoe ze daar in de staatsliedenbuurt wonen? Jawel, maar dat maakt zo'n verhuizen nog niet tot een feest. Daar heb ik niets mee te maken of het voor Tjitske een feest is. Het gaat erom dat als de een wat krijgt omdat ze verhuist... dat de ander dan ook wat moet hebben. Maar voor Manda greep het veel dieper in. Dat weet ik helemaal niet en dat kan ik ook niet beoordelen. Daar geef ik geen bloemen voor. Daar Maarten, daar Bart. Als jij vindt dat we bloemen moeten geven... dan moet je dat maar voorstellen. Als de anderen ermee akkoord gaan... Dat doe ik natuurlijk mee, maar ik stel het niet voor. En ik vind dat jij dat moet doen, want jij bent het hoofd. Jij bent voor deze dingen verantwoordelijk. Ik voel me in dit geval dus niet verantwoordelijk. Hebben jullie het over tjitsken? Bart wil een bloemen geven voor een verhuizing. Dat heb ik niet gezegd. Ik vind dat jij dat moet voorstellen. En ik stel het niet voor, maar als jullie de behoefte aan hebben, dan doe ik natuurlijk mee. Maakt mij niet uit. Hoe was je vakantie? <hijf>, wat je vakantie noemt. Maar je hebt mooi weer gehad? Nou, mooi weer. Toch wel een harde wind. Zijn jullie nog op het strand geweest? Eén of twee keer. De winter is te hard voor het strand. Thuis gebleven dus? Beetje in de beschutting van de garage. Ik heb nou een oude dame ontmoet, een vriendin van de moeder van Heidi. Die heeft hetzelfde als wij. Ook altijd moe. Dus we denken nu toch dat het een virus is. Het zal wel een virus zijn. Mm. Morgen? Dag, Freek. Dag, Freek. Er moet hier nog melk zijn? Voor mij niet. Half liter karne, graag. Voor mij ook maar. Hoe was het op de schelling? Nou, dat is eigenlijk wel. Uh, heel fijn. Heb je veel ijsjes gegeten? Hoezo? Schoonmoeder zegt al als je geen ijsjes meer kunt eten. dan kan je beter gepiept ge ge zijn. Ja. Die schoonmoeder van jou lijkt me een uh, heel bijzondere vrouw. Die heeft al menig opmerkelijke uitspraak op haar rekening. Dat is ze ook, ja. Heb je nog iets gemerkt van de plannen om het autoverkeer op Ter Schelling aan banden te leggen? Ja, toch wel. Die boer op die stond was razend. Hé, hey, dat begrijp ik toch niet? In het plan was nu toch juist bepaald dat de inwoners van het eiland wel van hun auto gebruik mogen blijven maken? Het was ook meer gericht tegen de Waddenvereniging. Hij vond het onverteerbaar dat de heren die in Amsterdam wonen en daar vergaderen van daaruit beslissen dat er op terschelling Schelling geen auto's meer mogen rijden. Is dat wel zo? Het is toch de gemeenteraad geweest, die dat beslist heeft? Maar onder druk van de Waddenvereniging, en met maar één stemverschil. Maar toch met één stemverschil? Toch heb ik er wel begrip voor, ik vraag mezelf ook af, of je met één stemverschil wel zo verstrekkend besluit mag nemen. Ik heb daar ook wel begrip voor, maar het is wel de vraag, of het belang van de heren autobezitters een democratisch belang is... Ik heb daar ernstige twijfels over. Ik ben even de balk. Dat is een punt niet. Dat zou je van elk belang kunnen zeggen. Ah, dat ben ik toch niet met je eens. Dag Jantje. Dag Maarten. Jaap, heb je een ogenblik? Mm -hmm. Het congres van Elshout. Ja. Uh, daarvoor moeten nog twee zaken geregeld worden. Wat is dat ook weer voor congres? Uh, een internationaal congres van een verzamelaars van liedjes en rijmpjes op Kweekhoven bij Breukelen in juli... We moeten nog beslissen over de excursie, en er moet nog iemand openen. Voor de excursie denken we aan een vaartocht naar Amsterdam met een bezoek aan het bureau en een lunch, of een rijtour rond de Loosdrechtse plassen. Dat hangt van het geld af. Daar zie ik niks in. Met buitenlanders moet je naar Krullen, Müller en Van Goghs. Aan wie had je gedacht voor de opening? Hebben we daar nog geld voor? Dat geld is geen punt. Heb je al iemand in je hoofd voor de opening? Nee, beste zou natuurlijk iemand van het bestuur van het hoofdbureau zijn. Die kun je daar niet voor vragen. Mensen die, die liedjes verzamelen, daar maken we ons alleen maar belachelijk mee. Dan iemand van de commissie. Dat zou dan kater moeten zijn. Kun je het zelf niet doen? Namens het hoofdbureau? Waarom niet? Die buitenlanders weten dat toch niet. Als jij zegt dat je namens het hoofdbureau komt, dan geloven ze dat. Doe jij het maar. Ik kan niet in jullie. Goed. Dank je. Linksom. Jaring... Ik ben bij Balk geweest voor dat congres. Ja. Hij vindt dat we met ze naar het Krullermuller moeten, maar dat vind ik niks. Dat vind ik eigenlijk ook niet zo'n goed idee. Daar stuurt het hoofdbureau zijn gasten altijd heen, waarschijnlijk uit een behoefte om hun beeld van een plat, nat landje zonder cultuur te corrigeren. Daar ben ik ook bang voor. En daar hou ik juist van, van zo'n landje. Is daar niets aan te doen, denk je? Naast ons neerleggen? Eh... Uh. We leggen het naast ons neer. Balk is er zelf toch niet, dus wij hebben de verantwoordelijkheid. Hij wil bovendien dat ik het congres open namens het hoofdbureau. Ik wil dat wel doen, maar niet graag. En alleen als jij daar geen bezwaar tegen hebt. Nee, waarom zou ik daar bezwaar tegen hebben? Ik vind het wel prettig zelfs. Goed? Rechtsom! O, hoezo? Dat is natuurlijk het bezwaar tegen ieder democratisch besluit. Dat de minderheid door de meerderheid gedwongen wordt om zich bij haar beslissing neer te leggen. Hebt u een kop koffie voor me, meneer Goud? Ja, natuurlijk. Is Wigbold ziek? Ja, Wigbold is ziek. Wat heeft hij? Hoofdpijn. Hoofdpijn. Spreek jij eigenlijk ook bij het afscheid van DHA? Haan? Nee, ik denk niet dat ik daar voor de naam kom. Omdat jij haar zo lang gekend hebt. Jij hebt hem nog langer gekend. Maar ik ben geen hoofd. Je had het kunnen zijn. <laughs> nee, want ik heb geen dokter anders voor mijn naam. Ach, de titels trecht ik niet aan. Maar de commissie wel. Ja, de commissie wel. Bovendien ben ik er niet, ik ben dan in Friesland op veldwerk... Dat komt je zeker wel goed uit. Dat komt me heel goed uit. <laughs> Jij lacht. Ja, ja, ik lach. Een beetje, een beetje. Lachen is gezond, dat zegt mijn moeder altijd. Dat zegt mijn schoonmoeder ook, maar ik wil het nog wel eens bewezen zien. <laughs> er bestaat een spel met bouwelementen. Hoe heet dat ook alweer? Mecano? Nee... Dat had je vroeger. Dat waren van die ijzertjes. Ik bedoel plastic. Lego? Lego. Dat is het. <lacht> Lego. Dat wou je zeker voor je verjaardag vragen. <lacht> nee, dat heb ik nodig voor een recensie. Waar gaat die dan over? Over boerderijen. Weet je daar dan ook wat van af? Geen bal. <lacht> Hoewel ik lid ben van het algemeen bestuur... en van de technische commissie van de boerenhuisclub. Meccano was mooier. Ja. Dan kon je meer mee. Maar... Dan moest je wel een grote doos hebben. Hadden meisjes dat nou ook? Nee, ik speelde met de meccano van mijn broer. Ik ook. Ik vond het prachtig. Een nice hijskan was het moeilijkste. Die heb ik ook nog gemaakt. Nee, zover ben ik nooit gekomen. Wel een vrachtauto. Ik heb ook een mecano doos gehad. Um, vond u dat leuk? Ja. ja, dat vond ik wel leuk. U niet? Nee, ik voel er niks aan. Nee, ik vond er wel wat aan. Wat deed jij dan toen je een jongetje was? Ja, dat deed ik. Zwerven in landjes. Op mijn blote voeten door plassen lopen. Eigenlijk wat ik nog altijd doe. <lacht> Sorry. <lacht> Niets dus. Ja, ik begrijp het, ik geloof dat er alleen niks van. Ik ben er de groene langstraatjes zo dikwijls ten einde gegaan. Je ziet er slecht uit. Ik weet het. Dat is mijn gewone gezicht. Nee, maar, maar zeg eens, werk je zo hard? Ik werk me kapot. Ik dacht dat je daar nooit iets te doen had. Dat is dan een misverstand. Werkt hij echt zo hard? Hij werkt idioot hard. Het helpt niets als je er wat van zegt. Het zijn meer die geforceerde sociale contacten. Ik kan daar niet tegen. Ik had boer moeten worden. Een minister werkt veel harder. Maar jij bent toch geen minister? Bij wijze van spreken. En waar heb jij het dan zo druk mee?